Weer met een hele nieuwe show en geen same old show. <laughs> Je hoorde de selector uit 1979 met On My Radio. Een hele goede middag. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na twee uur. Dat betekent tijd voor Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Albert Jan. En goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, daar oh. zijn we weer. Jazeker. Afgelopen maandag hadden we inderdaad de uh, Seemold Show van de uh, 14 dagen. Hadden We hadden het over de Tour de France. In de herhaling. Dat was al een tijd geleden. Dat hoor. was al een tijd geleden. Maar we zijn nu weer uh, helemaal up-to-date en bij. En live vanaf het gasthuisplein. Met een lichte bewolking uh, vanaf hier gezien. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Want om half vier, zoals u van ons verwacht, kan u de evenementenagenda van ons tegemoet zien. En om half drie komt Lex van der Hoorn hopelijk langs. Ik wil me wel even weer bijpraten over het weer van de afgelopen week en van volgende week. Dus Lex van der Hoorn om half drie, het enige echte weerbericht vanuit Zandvoort. Om kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen dat het thema van dit gedicht is muziek. Muziek. Ja. Yes. Uiteraard de komende drie uur tussen alle nummers door. Uh, uiteraard veel aandacht voor uh, jazz. Uh, behind the beach. Gisteren was het behind the bar. En ik heb begrepen dat het uh, erg gezellig was. En af en toe ook nog wel een beetje luidruchtig. Het was hier volle bak. Dus de gemeente had het weer druk. Maar goed, gisteren behind the bar vandaag, uh, uh, behind the beach en morgen on the beach. Maar daar hebben we het de komende drie uur uitgebreid natuurlijk, staan we daar nog best stil. Uh, we kijken even vooruit naar Plas Tetre, komt weer uh, naar Zandvoort. Uh, en we kijken ook even vooruit naar het volgende evenement al, uh, Dancing in the Street. En het laatste uur hebben we natuurlijk uitgebreid uh, aandacht voor de sport. Er is momenteel de DTM van de kwalificatie uh, in de Nürburgring is bezig. We praten nu bij over de stand. We hebben uh, nieuws voor uh, Coronel en Lammers, want komen namelijk ook richting de Masters. We hebben Formule 1 nieuws van uh, Jensen Button. En uh, we kijken ook even vooruit naar het 16e strand schaaktoernooi in Zandvoort. Dus... En we gaan ook nog proberen om muziek te draaien. Gaan we ook nog proberen, Al die informatie ja. krijg je vanmiddag op de Zandvoortse radio. En natuurlijk heel veel gezelligheid. Dat doen we tot aan 5 uur vanmiddag. Nogmaals een hele goede middag. En houd de radio op CFM Zandvoort. Met nu de muziek van El Giro. the okay. I go one and two and do some inspect for you. ze stond hier een beetje Jessie-achtige nummer van El Row en de Boogie Down. Lekker zo op de zaterdagmiddag. En erachteraan het 84 alweer. Dat was Split Ends en Message to My Girl. We hebben weer wat informatie voor je, Albert-Jan. Jazeker, en Zandvoorts nieuws in het kort. Allereerst bereikte ons het verontrustende bericht ten aanzien van de Zandvoortse brandweer. Want nadat er zowat een jaar is gesteggeld over hoe de bezuinigingen bij de veiligheidsregio Kennemerland moesten worden doorgevoerd met zogeheten menukaarten, heeft het dagelijks bestuur van de VRK, kort gezegd, een opmerkelijke beslissing genomen. Terwijl het Zandvoortse korps als beste jongetje van de klas altijd een sluitende begroting en de zaak op orde had, worden zij nu als beloning voor het opgaan in de VRK onevenredig gestraft met het uitfaseren van de ladderwagen. De verslagenheid is groot uh, onder de brandweermensen en de actiebereidheid des te groter. Maar wat dat uh, voor, gaat inhouden dat uh, blijft nog even in het ongewisse. Verder afgelopen week politiemensen stelden afgelopen donderdag omstreeks half vijf een onderzoek in na de melding dat een 15-jarige jongen in de Celsiusstraat van zijn mobiele telefoon beroofd was door twee jongens. Een oplettende getuige was er achter... Het tweetal aangerend en had gezien dat ze in de trein waren gestapt. Hierop werden alle deuren afgesloten en zijn de, gast, de agenten in de trein op zoek gegaan naar de twee jongens. In de trein troffen de agenten twee jongens aan die aan het opgegeven signalement voldeden. De jongens verklaarden niets te weten van een telefoon, maar als de politie ze liet gaan... Wel te vertellen waar deze lag. Hierop werden de twee haarlemmers van 13 en 16 jaar oud aangehouden op verdenking van diefstal. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor verhoor. Gezien de leeftijd van de verdachten werden hun ouders in kennis gesteld van hun aanhouding. De telefoon is later teruggevonden zonder batterij en simkaart. Ik vind het wel een heel apart bericht hoor. Ze wisten helemaal niks van de telefoon, maar ze wisten precies, precies waar die lag. <laughs> Heerlijk gewoon, die jongens ook hè. Ja. Niet te geloven. Treindeuren op slot en daar waren ze. Peanuts. Goed, wat krijgen wij? Een beetje een battle of the de en de jazzy's? Ja, zoiets. Ja, zoiets. Okay. Ik heb er wel zin in hoor. En ah, nou, dan drie uur lang. Zullen we het doen? Dat doen we. Oké, okay. helemaal goed. Hier is Al Laurie.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 Dat wordt het vandaag, uh, Albert Jan. De Battle of the Giants. Zo op de radio tussen 2 en 5 uur. Die horen Adele en Set Fire to the Rain. Een uh, plaatje wat uh, waarschijnlijk onze weerman uh, best wel uh, gaat aanspreken. Die horen ze uh, dadelijk trouwens om half 3. Wat over Lex van de Horen met het weerbericht voor de komende dagen. En wat gaat hij weer vanavond doen hè? tijdens Jazz Behind the Beach? We, We gaan het straks horen om half 3. Ja, maar in de jaren 80 maakte ze ook al jazzmuziek, uh, Rob. Hoor. Jazeker. Ik weet het. <laughs> Want uh, ja, luisteraars, het zal u niet zijn ontgaan. Gisteren is het uh, Driedaags Jazz uh, Festival erg van start gegaan met Jazz Behind the Bar. In tien uh, diverse uh, horecagelegenheden waren uh, de volop de diverse jazzstijlen te beluisteren. En wat ik nou begrepen heb, zijn ze is het allemaal goed bezocht en in een goede sfeer verlopen. Ja, en vandaag is het zover. Hè? Vandaag heeft uh, Stichting Zep. Uh, voor een klinkende programmering gezorgd. Namelijk, op, het, op de vijf buitenpodia zullen maar liefst 15 topbands oude tijden weer in volle glorie doen herleven. Maar dan wel in een nieuw jasje en hedendaags jasje gestoken. Met een zeer gevarieerd en zeker interessant programma is het gratis jazzfestival een bezoek zeker meer dan waard. De muziekstijlen variëren van traditionele swing tot jazzfunk en jazzrock. Nederlands bekendste en meest swingende Dixieland-orkest, ja, de Dutch Swing College Band, wie kent ze niet, maar ook. Nieuwe lichtingen als Soldiva Sherma Roos met het B-trio Plus en Big Band The Very Next met zanger Paul van Kessel zullen vanavond achter de présence geven. Zoals het een echt jazzfestival betaamt, wordt ook aan de onvervalste Blues en Boogie Woogie ruim aandacht besteed. In dit genre zullen Martijn Schok, Anke Angel en Jimmy Gang een boeiend optreden verzorgen. Maar ook Latin Jazz zal er voor de ware kennis en liefhebbers voldoende te vinden zijn. Daarvoor komen onder andere de bands Letitia Isu, Rombabada en de topformatie Cabo Coupe Jazz naar Zandvoort. Verder maken toppers als Edison, winnares, zangeres Lils McIntosh, Deborah J. Carter, Wouter Kiers, ook en macht op Cambridge hun opwachting. En wat is het nou allemaal te doen? Vijf podia het uh, Dorpsplein, Gastersplein, Kerkplein, Haltestraat, Midden- en Haltestraat Noord. Mijn advies, het begint allemaal om zes uur en het loopt allemaal door tot één uur. Mijn advies is, is ga rond half zeven uh, het dorp in en maak een rondje langs de velden, zoals we dat dan altijd noemen. En ga kijken wat er voor diverse muziek allemaal ten gehore gebracht wordt. Ga niet gelijk alleen naar de Dutch Wing College Band, want er is veel meer zoals Deborah J. Carter op het dorpsplein. Laat u verrassen en uh, ga genieten van de jazz in de ruimste zin van het woord. Ja, vanavond dus uh, heel veel jazz in het uh, centrum van Zandvoorts, maar wat is jazz eigenlijk? Goeie vraag, dat okay. zoeken we op. Oké, okay, we krijgen het antwoord, of niet? Van van Club de Belugas. Club de Belugas. You found the funk. Now you'll have to swing it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 heart. Philip hop the Jazz Band fatter the the Stay away from around my house, big man You understand, I seen your task before Corrupting my homes. Stay away from my house Yeah, that's it Oeh, ik ben toch bang dat de competitie van vandaag gaat verliezen hoor, met jouw plaats. Oh, oh, oh, oh. Wat ben jij gemeen zeg, niet te geloven. Ah, ik geef je genoeg kans om weer terug te komen. Ja oké, okay, dat is waar. We hebben nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En Albert Jan heeft het een beetje op de jazz uh, gegooid vandaag. Uiteraard uh, helemaal terecht met jazz behind the beach vanavond. En we zijn heel benieuwd wat het weer vanavond gaat doen. En de komende dagen, we horen het van Lex van de Oren. Zie want het is uh, 1 en half 3, goedemiddag Lex en welkom in de studio. Dankjewel Rob, goedemiddag. We zien toch een klein beetje de zon, maar nog te weinig om op het uh, strand te zitten neem ik aan. Het is wel lekker weer, het is 23 graden. Ja, je hebt je korte broek aan, ja, dus korte... je bent er al helemaal klaar voor. Ja, korte broeken weer. Kijk. Ja, maar uh, vanavond gaat het wel afkoelen. op. Er staat nu een, uh, een oostelijke wind, een zuidoostelijke wind, matig. Maar in de loop van de middag en vanavond dan gaat hij draaien naar het zuidwesten en dan neemt hij toe. Oh. Dus dan gaat het vanavond wel afkoelen en de temperatuur die komt vanavond uit op een graad of uh, 16, 17. Nou ja, voor de avond uh, valt het nog mee, toch? Ik trek maar langer broek weer aan. Ja, ja, dat wel. Dat ja. wel. 120 graden hè, is dat. Ja. Ja. Ja. En Lex, ja, blijft het vanavond droog? Dat is de grote vraag. Nou, laten we met vanmiddag beginnen hoor. Vanmiddag ja, oké. Okay. Er hangt nu een, een fikse bui boven Scheveningen. En die gaat richting het noorden. Maar er staat nu nog een noordoostenwind. Dus met een beetje geluk verdwijnt die naar zee. En dan gaat die voor de kust langs naar het noorden toe. Maar dan moeten we wel geluk hebben hoor. Oké. Okay. Ja. Dus het wordt nog spannend. Het wordt spannend vanmiddag. En vanavond dan verwacht ik dat het droog blijft. Kijk, dat zijn goede berichten voor jazz. Eindelijk een droog festival, niet mm -hmm. te geloven. Ja, er staat wel wat meer wind en de temperatuur gaat naar beneden. Maar dat is meestal s'avonds, hè? Dat ja, ja, daarom. Helemaal niet erg. Helemaal niet erg. Maar ik verwacht wel dat we, dat we het droog houden vanavond. Kijk, dat zijn goede berichten, Lex. Dat dacht ik ook. Ik ben ook met uh, veel plezier naar de studio toegekomen. Want ja, ik, ja, ja. Die je, vraag, die je komt. Je, ja, stra je straalt zeker. wel helemaal. Ik denk, nou, dat, dat <laughs> moet wat uh, moois beloven. <laughs> ja, ja. Nou, en dan morgen hebben we jazz op the beach. ja. Ja, dat wordt uh, helemaal niet echt, echt niet slecht hoor, want dat, de zon die komt erbij. Kijk, ja ja. Dan, ja. ja, we hebben morgen een periode met zon, alleen ja, er is toch wel weer wat de boel verpest. Er staat een, een vrij krachtige en op het strand een krachtige zuidwestenwindkracht 6. Oké, okay, nou, oké, okay, ja. Er staat dus veel wind. Ja, nou, laat het zo maar zeggen. Gewoon een beetje achter een scherpje. Genieten van de jazz morgen. Ja, en de temperatuur die komt morgen uit op een graad of 18. Nou, lekker. Maar ja, normaal is 22, hè? Ja, dat is in de laatste weken steeds eronder, hè? We zitten er steeds onder te vroeten. Ja. <laughs> en, en, en, en, het, het, is, het is nog bijna niet normaal geweest dit jaar. Maar, nou, je, zei, je zei vorige keer dat we twee dagen zomer zouden krijgen. Die hebben we gehad. Ja, moet je kijken naar mijn kleur. <laughs> ja. Dus dat, dat klopte gelukkig. Ik heb ervan genoten, man. En nou, en dan maandag. Dan hebben we wisselende bewolking met buien. En er staat een matige. En op het strand staat weer een krachtige een westelijke wind. Die komt recht op zee, op de kust af. En de temperatuur die gaat nog een graadje naar beneden. Die gaat naar de 17 graden toe. Het en wordt dat... gewoon koud. Ja, <laughs> ja, ja, het, het wordt gewoon koud. Ja, het is gewoon jassenweer. weer. Ja. Jassen weer. Nou, en dan dinsdag. Dan is de verwachting dat het wisselend bewolkt is met opklaringen en overwegend onderstreept droog. Ik heb het overwegend heb ik even onderstreept, want uh, kan ja. het spatje vallen, maar het is overwegend droog. Dus voor een strandwandeling uh, is het goed weer met een matige aan het strand en vrij krachtige noordwestenwind. En de maximum temperatuur, die komt dinsdag uit... Ook weer op 17 graden. Maar dat komt omdat die wind uit het noordwesten komt en daar komt de warmte echt niet vandaan. Nee. Dat, is, uh, dat kan je dus wel vergeten. Dus, als ik de zaak even samenvat, dan hebben we de komende dagen we wisselvallig weer: daling van temperatuur. Vooral in het begin van de week is het vrij koel. En vanaf het midden van de komende week verwacht ik een, een weersverbetering. Kijk, dat wilde ik inderdaad vragen. Wat zijn de verwachtingen? Want uh, we willen toch nog een beetje zomer krijgen. Ik, ik doe niet die verwachtingen, vertellen, erop. <lacht> nee, nee, nee, dat klopt. Hij is vol verwachting. Vol verwachting klopt zijn hart. <lacht> ik hoop dat je gelijk krijgt. <lacht> ja. Oké, okay, dus uh, vanaf uh, woensdag wel een beetje beter weer. Ja, en of dat doorzet, dat moeten we al. Worden. Dat zien we volgende week weer. Nou, nou we houden we de week. website van je in de gaten. www.meteopagina.nl ja. En voor de mensen die een mobieltje hebben Slash mobiel erachter Dan krijg je een geweldig mooi overzicht Met ja. uh, allerlei uh, links die, uh, die je kan uitkiezen En de weersverwachting van Zandvoort Kijk, helemaal goed ja. En uiteraard ook op uh, CfM Text TV Op kanaal 45 Daar zijn we gewoon te zien met het uh, weerbericht En volgende week Studio of strand uh, Ik zeg hier helemaal, helemaal niks over. Uh, Het lukt me ook niet hè. Gewoon. En wat was je verzoeknummer? Uh, summertime. Summertime. Nou, hier komt Summertime dan met Kenny G en George Benson. Uiteraard weer een beetje jazzy, hè? Dat wel. smooth jazz. Ooh. Where the girl come from nobody don't know She's a devil angel and she's a go-go Is -go. this girl human and she's a yo-yo Ask me I don't know but all me know When me eat up young African star Missy see Missy chop, see bite, see bike, me car Night time come and video light it on Het weerbericht van Lex van der Hoorn voor de komende dagen. En wat voor ons belangrijk is, natuurlijk vanavond en morgen. En morgen met uh, de grote Sommermarkt. En uh, vanavond met Jess behinds the beach Met vijf podia, liefst, uh, live in het centrum van Salford En in beide gevallen, het blijft droog. Jawel, het kan nog. Geweldig. En uh, ja, best wel, best wel lekkere temperatuur. Gewoon een graadje of 16 vanavond, ja, dus... Maar wat Lex ook nog even vertelde. In Amsterdam is nou die Gay parade, Channel Parade aan de gang. Maar die moeten zich opmaken voor een onweertje. Een onweertje? Ja, een onweertje. Ja, ik vind er geen flikker aan hoor. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Rustig maar. Goed. Uh, natuurlijk, na de Jazz Behind the Bar, Jazz on the, Behind the Beach en Jazz on the Beach zondag is ook nog een groots opgezette zomermarkt morgen in Zandvoort. En die duurt van 10 tot 6 uur. Want morgen is het dan weer zover. Dan is de traditionele zomermarkt weer in Zandvoort. Dat betekent dat het gehele centrum weer vol komt te staan met allerlei leuke kraampjes, diverse attracties gezellige terrassen en spectaculair straat ook op deze markt natuurlijk weer het showpodium met optredens van diverse artiesten en leuke spelletjes waarbij leuke prijsjes te winnen zijn het podium wordt verzorgd door on-air events en wie, is dat, wie staat erachter? juist onze enige eigen Roy van Buringen die ook de presentatie voor zijn rekening zal nemen bezoek morgen ook het Zandvoorts Museum en maak gebruik van de actie tijdens de zomermarkt, kom met twee en betaal voor één U kunt ook rustig op het terras blijven zitten Want wij komen naar u toe met verrassende straat Wat er allemaal komt vertellen we no Vertelt deze advertentie nog niet Maar kom zelf kijken En geniet van een bijzonder dagje Zandvoort De zomermarkt wordt gehouden van 10 tot 6 uur En vindt plaats in het gehele centrum van Zandvoort Kijk dat wordt weer gezellig ja. dus, nou, Het is ik droog ben, Ik ben erbij morgen, jij ook? Ja, tuurlijk. Natuurlijk, eerst even lekker shoppen over de markt En daarna even het terrasje pakken Als er tenminste nog plek is, want het zal wel druk gaan worden morgen Zandvoort zit nog vol Kijk, en zo horen we het graag Want we hebben zin in Zandvoort En zin in CFM natuurlijk 24 uur per dag Lokale radio vanuit Zandvoort En wij heten hier van harte welkom Met Chris Ria en On The Beach Mooie duet uit de jaren 80, joh, de James Ingram samen met Michael McDonald. En jammer bieder, alweer het uh, ene laatste plaatje in het uh, eerste uur van dit programma. Maar we hebben nog even één kort bericht. En dan nog een uh, klein stukje coldplay. En dan zitten we alweer op drie uur, Robert-Jan. Ja, met dat toch met een salsa-twist, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik bedoel, we blijven een beetje. Schiet maar op met je bericht, kan okay. hem draaien. De, we kijken even terug naar de kermis. Die afgelopen tien dagen op het Badhuisplein en Boulevard de Vauvage heeft gestaan. Is voor de meeste zandvoerders en de exploitanten bijzonder geslaagd geweest. Niet alleen de attracties, maar zeker ook de ligging zorgden voor tevreden kermisgangers en kermisexploitanten. Vooral voor de zandvoerders zijn jeugd en de toeristen konden de kermis niet meer stuk. Afgelopen zaterdag konden zandvoerders en gasten nog genieten van een spectaculair vuurwerk... en op zondag kwam er een eind aan tien dagen plezier. De gemeente had haar nek uitgestoken om voor de kermis op deze locatie een vergunning af te geven. Met name een heleboel bewoners van de aangrenzende appartementengebouwen... waren furieus en klaagden bij de gemeente over geluids- en lichtoverlast. Die gaat nu vanwege het groot aantal klachten een evaluatiemiddag organiseren, waar zowel voor als tegenstanders hun zegje mogen doen. Deze middag is openbaar en, zal worden, zal, en wordt op 28, uh, uh, nee, 24 augustus, woensdag 24 augustus, tussen 2 en 4 uur in het Raadhuis belegd. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan per e-mail bij Hille Jansen. En dat is dus H. .janssen, met 1S, apenstaatje zandvoort.nl. Ik zou zeggen, voor en tegenstanders meld u aan. Dankjewel. Op... ...en we gaan op naar drie uur... ...en daarin zijn we nog twee uur lang bij terug... ...dus niet getreurd. Hier is Coldplay samen met de Buena Vista Social Club... ...en het nummer wat er voor je draaien heet Kloks. Graag tot zo.